5.6 Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gea de Groot, Bernhard Robben en Ben Lone. En de techniek is in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. We hebben vanavond als gast Jan Hermans... Door Leo Joosten onlangs herdoopt tot Jan Hups zoon Hermans. Ik weet niet of Hups zoon officieel bij jouw naam hoort. Dat denk ik haast van niet. Maar nee. je bent wel de, de zoon van Hups die onlangs overleden is. Een van de, van de meer of de meest bekende persoonlijkheden hier in ons dorp. We gaan terugkijken op het, op het leven van je vader. Op Bart van de Harmonie. Uh, Annemiek van Puijenbroek is er. Die is voorzitter van, van de Harmonie. Klopt. Je hebt Hup natuurlijk ook uh, heel goed gekend. Ja, maar niet zo heel lang. Niet zo heel lang? Nee, nee dat lijkt nu wel heel lang. Maar eh, toch maar een jaar of acht, negen dat ik uh, voorzitter ben... dat ik Huub echt goed heb leren kennen. Ja, ja. ja. Goed, met, uh, met jullie gaan we terugkijken. Herdenken. Hem, uh, hoop ik, uh, eer bewijzen ook. Dat verdient hij. En dan uh, hebben we hervan, herwin Roberts uh, als gast. Ja. Dat, je bent directeur van basisschool het Schrijverke. Inderdaad. Was onlangs uh, groot in het nieuws uh, in Gohlers Belang. Volledige pagina. Werd er uh, aan besteed, de voorpagina. Met jou gaan we praten over uh, de, de veelbelovende toekomst van uh, Het Schrijverke. En van het onderwijs. En van het onderwijs, goed. Ja. En van de 21ste eeuw. Maar eerst Huub, uh, Huub Hermans. We hebben besloten, Gerard en ik, dat we de nieuwtjes uh, maar eventjes opzouten. Dat kan later in het programma nog wel uh, even komen. Want we hebben niet zo gek veel tijd. Uh, uh, Jan, je moet naar de harmonie, want je moet gaan repeteren. Ja, ik uh, heb repetitie bij de harmonie van Riel. Van Riel, hè, je En hele we hebben strategie. binnenkort een concert, dus... Uh, en bovendien, ja, een repetitie zeg je zo, maar uh, nee. zo niet af. Zelfs niet voor een interview bij de loog. Nee, nee, nee, nee. Want uh, ook leden behoren aanwezig te zijn... en je moet wel heel zwaarwegende ja, redenen hebben om te absenteren. Ja, klopt. Ja. ja, en door het overlijden van mijn vader was ik vorige week ook al niet op de repetitie. Dus uh, ja. ik moet er zo heen. Um, Kun je iets vertellen over het uh, afscheid uh, dat uh, gehouden is in de kapel Annetje van Puienboeg? Ja, nou, dat uh, afscheid hadden we, hebben we eigenlijk zelf met de kinderen uh, georganiseerd, zal ik maar zeggen. Dus uh, mijn zus. Die, uh, heeft, mijn zus Carla die heeft uh, zo'n beetje het levensverhaal van mijn vader verteld. En uh, we hebben ook met uh, de kinderen en kleinkinderen ook. De muziek verzorgd in de dienst. En uh, wij waren er achteraf wel tevreden over. Het was wel een mooie sfeervolle dienst. Het was heel mooi. Mooie sfeervolle dienst, prachtig. ja. ja. ja. Annemiek, je vult aan. Ja, het is echt een heel mooie dienst. Ja. ja. Hij had ook uh, uitdrukkelijk gekozen om een uh, uitvaart in de kapel uh, te hebben? Nou, hij had niet, niet speciaal gekozen voor in de kapel. Maar hij uh, heeft zich daar eigenlijk, eigenlijk op z n, z n, in zijn laatste dagen, weken niet over uit, uitgelaten ja. hij, hij wou het liever niet over zijn dood hebben nee. wij de indruk. dat boeide hem niet zo? ja ik denk dat hij toch uh, hij was een beetje, een beetje bang voor de dood denk ik ja. Ja. hij wou het er liever niet over hij, hij, vond, zich, uh, hij vond zich ziek, dat wel maar uh, als hij in bed lag dan wou je er ook uit en dan wou je zijn gewone kleren aan want dan was hij niet meer ziek dat was ja. Ja. Ja. Ja. hij niet meer zin. Ja. Je was toch uh, veel te zien, hè? Uh, het kon haast niet mis of uh, je zag hem bij, bij Mozes uh, zitten. Ja, de laatste jaren, eigenlijk zeven dagen in de week, hè, met, uh, met mijn moeder samen. Ja, ja daar hebben ze een, een praatgroepje, hè. Daar wordt ook uh, alles uit de doek gedaan, Ja. Uh. Ja. Elke, elke, dag. elke, elke dag, van, dag. Elke dag van, van, oh, van half elf tot een zo, uur. Dat uh, ja. mijn mij waarnemingen he? niet. Ja, er elke dag waren ja. ook een soort golse kringen. Ja. Daar We op het er terras. Er Als het weer ja. het toeliet. Nee hoor, want nee. het is overdag. Het is dus ja. gewoon altijd. Altijd? Ja, het ging altijd door. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Um, ja, een markante persoonlijkheid. Hè. Ik geloof dat Bernard Robbe die heeft gesproken. Ja, hij hebben. zal uh, verwezen hebben naar uh, zijn portret. Ja. Ja. Want uh, Huub was een portret, een, een Gools portret. In dat uh, boek Golen in 200 portretten was hij portret nummer 108. Ik heb dat nog eens uh, gelezen met veel plezier. En dat hebben jullie waarschijnlijk ook gedaan. Uh, Bernhard heeft als waarneming dat hij uh, dat hem zo over de weg uh, zag fietsen richting uh, zijn werk. Uh, hij was uh, aan de grens uh, douanier. Uh, en uh, hij heeft zo dat beeld dat, dat, dat jouw vader daar uh, min of meer chagrijnig op die fiets zat en dat vond hij heel merkwaardig want zo'n grote humorist hoe kan die chagrijnig op de fiets zitten uh, dat, dat heeft hij hem dan een keer uh, gevraagd uh, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk, dat, dat, dat, dat verschil en uh, daar had hij uh, niet op geantwoord, uh, daar had hij eens om gegrinikt uh, maar herken jij dat? Nou, nee. Eigenlijk niet. Ik heb ons paar zelden uh, chagrijnig uh, meegemaakt, moet ik zeggen. Uh -huh. We hebben allemaal natuurlijk wel... Dat heb ik ook wel een beetje... Van nature, mijn mondhoek een beetje naar beneden staan. En misschien lijkt het dan wel chagrijnig. Dat uh, lijkt chagrijnig. He, maar en niet. hij was ook niet echt een sporter. Dus misschien... Vond je het ook niet zo leuk om naar de grens te fietsen. Hij lifte ook vaak. He, met, uh, dan zit hij niet zo'n fiets, fiets bij... Uh, Jaanske de Bie. Jaanske de Bie. Jaanske de Bie. En die kleine huisjes aan de rechterkant. Oh, ja. vrak, uh, van Jan de Bie. een van de boswachters. Ja. Naar na de Westerstraat. Ja. Ja. ja. En dan stak hij uh, twee keer zijn duim omhoog en dan ging hij met een... En dan lift hij die gewoon mee ja, en dan hoefde hij niet te fietsen. Die kennen hem allemaal, ja. Uh, ja, ja, ja. Dat... Uh, Betekende dus eigenlijk niet dat hij geen, geen arbeidsvreugde daarin had. Hij dat, dat, nee, heeft uh, het er, uh, al die tijd heel goed naar zijn zin gehad. Heeft hij altijd goed ja. naar zijn zin Ja, ja. ja, ja. ja. Um, ja zijn, zijn werk. Maar na vijven, daar, uh, daar speelde ze zich ook heel wat, uh, wat af, denk ik. Hè? Als... Nou, na vijven, hij werkte van, van zeven tot één ja. aan de grens. Of van één tot zeven. Of van 1 tot 7, dat ja. waren de diensten. Dat waren de diensten, ja. Maar dan wel zes dagen, dus met zaterdag ook. Ja. Ja. Ja. En ze was het uh, vrij smokkelen voor iedereen. <laughs> ja. Annemiek, hoe werd hij herdacht? Uh, wij hebben dat natuurlijk als, als Harmonie ook gedaan. Ik was de woordvoerder van de Harmonie. En dan ga je natuurlijk een beetje op onderzoek uit. Uh, ik ben bij Frank Brils geweest. Ik dacht dat... Uh, een oud voorzitter die Huub heel goed gekend heeft. Uh, en dat is ook zo. Maar dan blijkt er toch ook wel veel te zijn weggezakt. En uiteindelijk... Wat ik gezegd heb... Uh, kwam toch uit mijn eigen hart. En dat, dat kwam vrij spontaan. Als je daar voor gaat zitten... Uh, Huub was een hele markante man. En die ook duidelijk nog wel aanwezig was... In de harmonie en daar ook zijn invloed had en daar ook gebruik van maakte. Hoe was hij daar aan bezig? Uh, we moeten even de, de, de laatste maanden, misschien het laatste hmm. jaar, dat laten we even ja, buiten, buiten beschouwing. Ja. Uh, Hub kwam heel vaak nog naar de repetities. Dat was voor mij toch wel heel markant. Hè? Zoals hij in zijn regenjas stond hij dan in de deur te luisteren. En dan dacht je, ik ga hem even goeiendag zeggen. En dan was hij ook weer heel stilletjes verdwenen. En Huub uh, kwam op onze ledenvergaderingen... en had natuurlijk ongelooflijk goede bronnen thuis. Drie kinderen uh, die bij de Harmonie zijn, twee kleinzonen. En ook op andere manieren informeerden die zich. Je maakte hem gewoon niks wijs wat er speelde in de Harmonie. En, oh wee, als je iets deed wat niet in de statuten stond. of in het huishoudelijk reglement. dan werd je op de vingers getikt. Dat, dat was zo echt. Dat, uh, en ja, dat, dat kon je van hem heel goed hebben. Om, omdat hij heel vaak gelijk had, dat op de eerste plaats. Maar ook omdat. Uh, ja, dat, dat. Hij was zo. Ik, ik heb dat op een gegeven moment toch... Hij was Harmonie. Hij, hij was nog Ja, maar hij was geen werkend lid, geloof ik. In nee, die zin hij dat, die, dat hij een instrument uh, bespeelde nee. of, of iets... Nee. Uh, hij heeft een blauwe maandag klein net les gehad, maar dat uh, heeft hij toch wel op tijd ingezien. Of ook zijn docent toen. <laughs> ja. Ja. Nee, dat was niks voor hem. Uh, was dat uh, het typetje, uh, Bart van Harmonie, dat hij het vaandel droeg... of droeg hij werkelijk het vaandel in, nee. in zijn tijd? Nee, hij heeft, nee, nee. heeft nooit niks gedragen. Heeft nooit nee, nee. Alleen verantwoordelijkheid, bestuursverantwoordelijkheid ja, dat, ja. als uh, ja. secretaris. Ja. ja, maar dat 18 jaar lang, dat is natuurlijk, dan druk je wel een stempel. En, ja. en uh, hij heeft heel hard gewerkt. En ook, ook na zijn bestuursperiode, toen is hij aan dat boek begonnen. En daar heeft hij... Ja, ja, van ja, ik zeg uh, toeten dat boek, en blazen, maar, ja, ja, ik heb dat hier die... bij me, speulenderwijs van toeten naar blazen. En daar heeft hij acht, jaar, acht jaar aan gewerkt. Ja. Dus uh, opnieuw weer ook die betrokkenheid met de harmonie. Hij heeft, hij heeft de harmonie nooit losgelaten. En Frank Brils zei het heel mooi toen ik bij hem was. Die zei, die, die vereniging die gaat in je zitten. En dat merk ik zelf ook heel goed. Die harmonie, dat, uh, dat is niet zomaar een vereniging. Maar dat, dat gaat behoorlijk in je zitten. Ja. Jij blaast ook Op een goeie, niet? Ik blaas ook niet. Nee. nee. nee. Je bent nee. gewoon bestuurlijk uh, daarbij betrokken. Ja. En Harmonie heeft ook een bestuur nodig. Ja, en daar zitten spelende en niet spelende leden in. En ik, dat heb ik... Ook ervaren als heel goed. Soms heb je, kun je als niet-spelend bestuurslid iets meer afstand nemen. Uh -huh. Dat is niet altijd nodig, maar soms wel. Ja. En dan, dan is dat uh, prima constructie. Ja, Moeten af, ze ja. zo houden. Moeten we ik. zo houden, ja. ja. Jan, vond je vader het erg dat je bij uh, oefeningen en uitspanning wegging en dat je naar Riel uh, trok. Ik ben, ik ben nooit bij oefeningen uitspanning weg geweest, hoor. Oh, nee. Ik ben wel gestopt als dirigent. Ja. Maar, nou, ik heb, ben 22 jaar dirigent geweest, dus... Maar je doet uh, slagwerk <coughs> bij de Armonie. Ik, toen ben ik slagwerk gaan doen, maar inmiddels speel ik Bastuba. Bastuba. Bas Bastuba. Bastuba. Ja. Die kunnen het gelijk. Hè? Nee, nee, nee, <laughs> maar dat vind ik dat... Ja, ik doe dat, zijn de dingen die ik dan leuk vind. Ja, om te doen. Ja, ja, je bent nooit weg geweest bij... Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, bij, nee, nee, Ik ben nooit nee. weg geweest, Nee. nee. Ik ben alleen gestopt als dirigent dus. Gestopt als dirigent, ja. ja. Nou, uh, dus dat was het uh, stukje harmonie. Dat, daar is uh, aandacht aan besteed. Bernhard Robben zal uh, hem belicht hebben als, als een uh, trouw lid van, van de heemkundige kring. Ook elke zaterdag uh, min of meer ja, dan, acte de Ik heb begrepen, elke dag. Elke dag? Elke dag was er. Uh, ik was weet er niet eens dat je daar elke dag naartoe kunt, maar. Uh, nee, volgens mij heel was Heel vaak dat, toch het, het wel. Was, het was, he, het was... Zaterdags was het ook ja. koffie drinken. Hij ja. ging er meestal zaterdags. Maar uh, zaterdag. er wordt ook gewerkt op het heemsmiddags. Uh, ja. En, Zover ik begreep van Bernhard, was Huub daar ook vaak te vinden. Mm -hmm. Maar dan moeten we alweer een tijdje teruggaan ja, naar de tijd dat hij nog fietste. En, uh, ja, dat klopt. Er werd aandacht besteed aan uh, dat hij uh, revue schreef en dat hij uh, een grote rol heeft gespeeld in, in, uh, in het Tompraten, uh, de carnaval. Is daar iemand die daar uh, iets over gezegd heeft? Ja, Heb jij daar dat, wat over gezegd? Nee, dan? nee, nee. Ik, uh, ik ben daar iets te emotioneel voor. Dat kan ik niet. Als ik, als, ik iets, uh, als ik iets had moeten zeggen, dan was ik na twee zinnen in, in tranen uitgebarsten, vermoedelijk. Dan nou, was je gebroken. Ja, ja, mm -hmm. ja. En, uh, maar mijn zus Carla die heeft het gedaan. Die heeft dat gedaan? Ja, die kan, die kan er wel. Ja. En er is ook nog een liedje uit een van zijn revues gezien. Ja, ja, ja, ja een mooi ja, liedje. Ja. Ja, dan, uh, Simon Vlarenhoven heeft nog een uh, lied uh, gezongen. Mm -hmm. En daar heb ik hem bij begeleid, op piano. Dus, oh ja. Ja. ja. En bij de condoléons waren er toch nogal wat mensen die ook nog over de revues yeah. uh, spraken, hè? Ja, ondanks dat het toch al lang is dat geleden, nou die laatste. Die lang geleden. Lange geleden, lang geleden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar er zijn er wel acht of zo geweest, acht revues, toen. ja. Een maar, aantal die hij uh, met uh, zelf uh, alleen geschreven heeft en een aantal met Kees Robben Met Kees Robben in, in, eerste, in eerste instantie met Kees, ja. Mm -hmm. ja. En later heeft hij ze zelf uh, gaan schrijven. Ja. ja. dat deed hij op zijn werk en dat deed hij thuis, daar was je eigenlijk altijd mee bezig dan. Ik denk in de twee jaar deze, daar geloof ik. Ja. Elk jaar was het toch wel, pff, daar wou ik niet aan beginnen. Nee. Voordat je ook zoveel materiaal hebt om weer een nieuwe revue te maken, ja. Het gaat een tijdje overeen. Ja, ja. We hebben uh, materiaal bij ons, Gerard. Uh, en we hebben een, uh, een, een buurt. Annemiek, jij hebt daar alles naar gekeken. Hoe uh, oh, heb ik niet van jou gehad? Kan het nu, Gerard? Dat lijkt mij zeker te kunnen. Ja, ja. Als je daar een stukje van, van, van, van, van voordraagt... En dan ga ik. Jij moet weg, hè? Jij moet naar Riel. Jij moet naar Riel. Ja, ja. Ja, veel succes. Ja, Dank je wel de ja. bandjes. Oh, dat is goed. Dank voor je komst. Ja, Tot donderdag, Jan. Tot donderdag, Graag We deden het op zijn uh, goals, hè? Ja, probeer maar. Het is een test van mijn goals. Ja. Bij de Hermonie. Zolang ik nou al in de gemeenteraad zit, heb ik erover gedacht om eens bij de Hermonie te gaan. De burgemeester die zei zo dikwijls tegen men. Waarom blazen, hem niet eens een keer op, zit die. En nou, zou ik daar toch nog getrapt zijn? Maar ik heb nog een kamerad. Bart van de Hermenie, hiet hij. En die hiet zo, omdat hij bij de Hermonie is, ziede. En die heeft paas zo tussen duim en lippen tegen men gezegd: dat ik nogal wel een op mijn een zang heb. Kijk, en als ze nou met twee man erover beginnen... Dan gaat er bij mij wel een lichtje aan, want ze hoeven mij maar één vinger te geven. En ik weet precies waar vader Abraham altijd zijn mosterd komt. Maar ons Drika heeft eigenlijk de grootste stoot gegeven. Dat doet ze wel eens meer, maar dan doet het zeer. Ik al tegen ons Drika: Ik zou best bij de hermenie kunnen gaan, zeg ik. Ja, yeah. nou, nou, ze. Dekunde gerust, want ge altijd nogal hoog van de toren. Nou, en zodoende ben ik dan naar de Bart gegaan. En ik heb hem verteld dat een burgemeester en ons drieka het goed vijnen. Trouwens, ik sta er zelf ook helemaal achter. De Bart was sebiet heel erg opgelaten. Want hij zit achter mekaar, potverdomme zit hij. Gekost goed zien dat hij er helemaal van ten de fur was. Hij stond gewoon voor triplex. Daar zullen ze bij de Hermen niet blij mee zijn, zit hij nog. Nou, en toen ben ik voor de eerste keer mee naar de repetitie geweest. Ik had van de Bart een instrument gekregen, maar hij zei dat ik er heel zuinig op moest zijn, want het moest nog gerepareerd worden, zit hij. En ik had nog zo'n grote brief gekregen met allemaal van die kleine zwarte bolletjes erop. Met van die stiltjes eraan. Ik zeg tegen den Bart. "Wij moet daar nou mee? Des jouw partij, zit hij. Ik zeg, niks ervan. Ik kom niet bij de hermenier om een politiek te doen. Nee, nee, zegt den Bart. "Des een muziekpartij. Daar staat op dat je maat moet houden. Ik zeg... Zit mee de maat houden maar niks in, want ge zult mij niet zat zien, ik. En toen moesten we allemaal in de repetitiezaal gaan zitten. En we kregen zo'n kapstok waar die een brief op moest staan. En toen begon de vergadering. Maar met zo'n harmonie ga ik het al net als in de gemeenteraad. Daar staat er toch ene de baas te spelen... Ik denk dat de voorzitter was, want hij had zo'n dun stokje in zijn hand, En hij had ook zo'n hoog tafeltje vorm staan. En daar tikte hij heel de tijd met een houtje op. Toen zit hij zo ineens. Mannen zit hij. Begon eerst stemmen. Maar toen ben ik toch even op mijn achterste gaan staan. Ik zei, hier wordt niet gestemd... Ik ben hier bij de muziek en niet in de gemeente Af en. Toen mocht iedereen een keer toetblazen en toen gingen we aan de gang. Ik had zo'n zo muziekbrief van de Bart gekregen en daar stond boven de slag bij Waterloo. En een Bart zei tegen men dat ik die slaag moest speulen. Afin. Die hem eens met de houtjes ineens. Eén, twee, drie. En daar heb ik toch elke keer mee moeten lagen. Want elke keer, als hij verder wil tellen dan drie, begonnen wij goud te speulen. Maar ik moet zeggen, hij wierde hier niet kwal, om. Ik deed nog wel niet achter mekaar mee, want ik kreeg geen geluid uit mijn instrument. Ik zeg nog tegen de Bart, krijg er niks uit, zeg ik. Dan zullen de koolborsteltjes wel versleten zijn, zit hij. Ten lange leste vroeg die je voorzitter aan men... Of ik eens een vies wou blazen. Ik zeg, vies blazen? Dat doe ik niet in gezelschap. Ja, ik zei niet dat ik dat nooit doe. Maar toch niet zomaar onder de hoop. Maar die je word met alle geweld. En toen heb ik het maar gedaan. Toen zei hij dat ik te veel wind blies. Maar dat was niet. Want waar? Want... Ik had een hele tijd een instrument voor mijn mond gehouden. En op een gegeven moment waaide de papier met die noten van mijn kapstok af. Zomaar op de grond. En die mens die neven mij zat, die ging er per ongeluk met zijn grote voeten op staan. Want ik zie nog, je staat bovenop mijn noten. En toen de repetitie afgelopen was, zijn we allemaal nog naar het café gegaan. Want van blazen krijg je dorst, zeggen ze bij de hermenie. De burgemeester kwam ook nog even kijken, want die was zo benauwd hoe het mee men gegaan was. Ik kom eens heuren zit die, hoe het afgelopen is. Ik zeg, dan ben de wel te laat, want als het afgelopen is, heurde niks meer zeker. En toen zei de voorzitter van de harmonie, dek alleen maar bij moeite had gehad met de toonladder. Maar waar hij de vandaan haalde, dat mag Joost weten, want ik heb helemaal geen ladder gezien. De burgemeester vroeg ook nog aan men of ik voor het atij bij de hermenie wou blijven. Want er kunde niet meer in de gemeenteraad blijven zitten, zit hij. Maar ik heb hem gauw op zijn gemak gezet. En ik heb gezegd dat ik in de gemeenteraad ook wel mijn riedeltje mee kan blijven speulen. Maar het schoonste komt nog. En dat heb ik expres tot les bewaard. En om het voor jullie spannend te maken. Ik zal het maar zeggen. Want anders komt de jullie straks toch vragen. Wij was daarna? Vooruit dan. Ik mag de volgende keer bij de Harmonie een solo blazen. De Bart heeft er zelf tegen mijn gezin. En die kan het weten, want Bart zit bij de Harmonie in een commissie. Net als bij de gemeenteraad. Maar zo'n commissie van de Harmonie, die mocht niet uit... waar ze nieuwe huizen gaan bouwen, of lantaarns zetten, of over hondenpoep of zo... Nee, die zeggen alleen maar wat er geblazen gaat worden. Nou, en ze gaan binnenkort een heel nieuw nummer speulen. En dat schijnt heel bekend te zijn. Dat nummer heet De Naftocht. En dat is niks als ene grote solo, zit En hij heeft er achter mekaar bij dat ik in dat stuk De Naftocht mag blazen. Zo. En daar kun je het mee doen, dunkt me zo. En. Op het ogenblik sta ik eigenlijk hier... omdat ik in de hofkapel op de grote trom moet blazen. En dan hou ik het voorlopig even voor bekeken. Want eerlijk gezegd... ik vind het in de gemeente beter dan in de harmonie. Want daar kun je tenminste op zijn tijd lekker uitblazen. Alla. <lacht> Zo, een ja, test van goed. mijn gols. Heel goed, heel goed. en Je hebt hem helemaal <lacht> voorgedragen... Uh... Zoals Jan van Heijs, die deed dit, hè, die, ja. uh, de stoere, die, die bracht dan uh, dit, dit verhaal. En uh, ja, hij verwees dan altijd naar zijn vriend uh, Bart van de ja. En dat was Huub, de schrijver van, van, dit. van dit verhaal. En, en uh, ja, Jan van Heijs, met uh, zijn pose van uh, alles weten en, en uh, ja, totaal nazitten. Eigenlijk helemaal niks weten. <laughs> ja. En uh, zo, zo schreef hij uh, de ene de andere uh, de but. Uh, dat... ik, ik heb eigenlijk ook een vraag, Ben. Ja. Um, ik heb natuurlijk vorige week ter voorbereiding van wat ik ging zeggen... Uh, Huub zijn boek meerdere malen geraadpleeg. Ja. Jij hebt daar het voorwoord van ges geschreven. Ja. Dus je hebt Huub ook goed gekend. Ja, ja, ja. ik heb hem uh, ook goed gekend. Hij... Uh, uh, hij heeft uh, inderdaad toen uh, mijn medewerking gevraagd uh, voor dit boek. En, en, uh, ja, ik kwam hem ook tegen daar op zaterdagochtend in het heem als er koffie uh, werd gedronken. Ja. En, en, uh, ja, dat, dat waren zo de, de gelegenheden dat ik, dat ik met hem in uh, contact kwam. Ik, ik heb hem uh, altijd heel graag uh, gemogen. Uh, ik, ook. ik heb eigenlijk nooit, uh, nooit met hem uh, verder gewerkt of, of uh, in, in de carnaval had staan, in de harmonie. Of, of, maar maar uh, ja, we kwamen elkaar tegen. Uh, dat het... ja, weet je wat hij ook nog gedaan heeft? Nadat zijn boek uh, klaar was, heeft hij het plan nog opgevat om uh, de geschreven notulen, om die allemaal weer op de typemachine uit te werken. En dat zijn ook nog eens hele dikke, gele boeken... Geworden, die tot op het laatst van zijn leven naast zijn bed liggen dus, lagen. Dus dat, dat typeert nog een keer Huub hoe hij tot het laatst toe met onze vereniging verbonden was en wilde zijn. En, uh, dat is zeker het dus, belangrijkste archiefstuk uh, wat, wat van Van de Harmonie. Al die boeken uh, die hij... Ja, ja? ja, ja. Mm -hmm. hij was daar natuurlijk heel goed in ook hè. En ja. je, dat, dat is fijn als je als vereniging iemand hebt die daar gevoel voor heeft. En ja. die weet wat hij moet bewaren. En, uh, dus dat is, uh, zijn bijzondere documenten geborgen. Ja, ja. ja. ja en Fons Smits heeft hem uh, herdacht in uh, Gods Belang. Ja. Want uh, daar heeft hij uh, natuurlijk ook zijn, zijn stempel uh, op gezet. Zijn verdiensten gehad. Destijds uh, in de Philipsestraat was redactieadres. Daar uh, kwamen ze bij elkaar om, ja. om telkens een nieuw nummer te maken. Ja. En uh, goed, daar uh, herinnert uh, Fons Smits aan dat ja. dat ook uh, ja, een, een onderdeel was van, van zijn leven. Ja. Ja, een dus veelzijdige man. Absoluut. Een veelzijdige man. Gerard, wij hebben ook uh, zijn stem, hè? Ja. Nee, van de stoeren. Van de stoeren. Want dus, we wilden graag uh, zit ook een, zit een stuk de van hemzelf laten starten. horen. Ja. Maar dat zijn hele oude bandjes uh, van voor het digitale tijdperk. En de kwaliteit daarvan is echt te slecht om nu oh. te laten horen. Er zit oh. allemaal storing in. Dus we hebben een uh, voorgedragen door de stoeren ja. tekst van Huub Hermans. Ja. Voor jullie dachten zeker dat ik niet zou komen. Oh nee, maar ik heb er heel veel spijt van dat ik niet kon komen. En ik heb er vanmorgen in de gemeenteraad nog eens even over gehad ook... ...waarom dat ik niet kon komen. En daarom zei ik nou zelf hier. Want ik heb nou van de burgemeester nou eens tien minuten zendtijd gekregen... ...om het hier nou vanavond eens even met jullie te hebben... ...over, over dingen te hebben... Over dingen te, te hebben, daar zult je zo zakjes aan onderaan. Wordt wel weten zou ik zo zeggen. Ik zeg maar zo, als je carnaval kunt vieren, dan moet je het maar kunnen ook. Dat uh, is mijn principe. Daar zijn nog zoveel dingen die je niet kunt en die je toch gaar zou willen kunnen. En dan moet er niet zo kaat worden en op een achterste zolder gaan liggen. Nee, want het beste paard, dat laat ook nog wel eens wat vallen. En daar zetten wij op de gemeenteraad wel recht. Maar jullie moet niet bang zijn voor een raadslid. Nee, jullie moet ons raadplegen. Ik weet wel dat er hier mensen zijn, maar een heel zwaar geval. En daar moet je niet mee blijven zitten... En dat moet je ook niet laten hangen. Nee, de daar moeten nou mee op de proppen komen. Want wij hebben op het gemeentehuis zat. Voor de poep die Gulliano geknikkerd heeft om die eens even af te gaan te halen. Ik fijn zo, als je poep aan hebt, dan moet er mij bij ons open en bloot op de tafel uit de vrut worden gedaan. Ja. En wij zullen de kleur wel bekennen. Want wij zijn voor... En daar bedoel ik mijn eigen helemaal niet alleen mee. Maar wij zijn voor het goed ontwikkeld en diep onder de leeg. En als jullie nou denkt dat wij daar in de gemeenteraad een beetje voor Piet, voor, voor Piet zitten. Dan zijn er toch wel neven. Want wij zitten daar voor helemaal wat anders. Als jullie dat maar eens wisten, Maar jullie weten niks. Als jullie weten wat wij daar allemaal niet voor jullie doen. Dan zouden we nergens in boven kunnen slaan. Maar wij zijn wel wijzer. Dan is toch deze weer en dan is toch zo weer. Nou hebben we toch een hoop gezodemieten mee, die. Mee, mee, alles. We hebben toch een hoop dingen gehad, toen eerst toch ook. Met die coloratiekever. Ja, daar wieren de boeren en de, en de aardappels, wieren daar ziek van. Maar wij hebben hem er toch gekregen. Er zit misschien of daar, hier of daar, nog wel een kever tussen. Maar die krijgen wij ook wel dood. Uh, dood. Als wie zoals je zwaar af van de is. En dan weten jullie niet wat dat betekent. En ik ook en, en ik kan het zomaar niet in 1, 2, 3 of 4 gaan staan te zeggen ook niet. Maar met zulke woorden ik in de toekomst op de gemeentevergaderingen de burgemeester en hemzelf ja. tegen zijn oren aan gaan liggen te puteren. Ja. Men kan niet tenminste weten wat je een aardappel in moet gaan soppen. Maar als jullie net als ik hè, de politieke ladder tot bovenaan erin moet gaan klimmen, dan moeten toch meer kaas eten. En ik weet wel, daar zitten er hier in de gemeenteraad ook bovenaan in. Maar dan hebben ze een plat gelegd. En dan kan ik er met mijn blote voeten ook naartoe wikkelen. Maar toen ik begon te klimmen, toen stond de mijne toch kaasrecht. En nou gaan ze achter mijn rug zeggen dat ik een broertje aan werken dood heb. Euh, dood heb. En dat is helemaal niet waar, want ik heb geen broertje. Ik was nog maar klein, hè? En toen was ik al zelfstandig. Maar weet je wat Gulli doet? Gulli gaat van ons staan te schijnen. En dan zegt de Gulli dat wij jouw meuten zijn. Maar wij zijn geen oude meuten. Wij zijn jonge meuttingers. Wij zijn nog jong hier in het en dan wordt er wel eens gelachen met een gemeenteraadslid. Maar dan kan ik zo kaat worden. En dan zou ik er garen en onder de sokken garen en schoppen. En dan krijg ik een rode kap. Maar dan word ik spierswit. En dan laat ik het nog blauw-blauw. Maar als ik er vandaag of morgen niet meer ben, dan zult je nog wel eens tegen mekaar zeggen, waar is hij nou? Maar er is helemaal nog geen mand overgestalpt. ...dat ik vandaag of morgen, hier of daar, of ergens anders, ja. burgemeester ga staan te worden. Ja. En dan zou ik u nog eens een ander poepje laten rukken. Denk eraan dat ik het kan laten rukken ook. En ik zal vandaag nog eens beginnen hier mijn sprekersavonden te gaan organiseren. En dan begin ik bij de verloofden. Ja, oude tijden herleven als we dit weer horen. Prachtig. <laughs> ja... Goed, dit was uh, In Memoriam Huub. En wij uh, gaan verder met ons tweede onderwerp. Herwin Roberts en het schrijverke. En uh, Gerard, jij hebt wat vragen voor hem. Nou, wat ik net leuk vond in het, uh, in het voorgesprek... Het gaat eigenlijk... Op, op jullie website staat de school van de 21e eeuw. Ja, ja. Toen dacht ik, die is volgens mij al een aantal jaren geleden begonnen. Ja. Maar... Wat mij net opviel in het voorgesprekje toen we ook even over de harmonie ging. Ging het over jouw eigen achtergrond. Ja. Ook harmonie, maar ook even nog een afspraak maken over wat de harmonie bij jullie op school doet. Ja. En met, met het lesprogramma. Dus ja, klopt. dat vond ik een bruggetje. Maar ja. tegelijkertijd ook, dat je dacht van die 21e eeuw, grijp dus ook terug naar de 20e eeuw. Ja. Nou, dus kun je daar misschien ook iets van uitleggen hoe jullie zeg maar, die continuïteit in de verandering zien... En van uh, de traditionele school waar Ben en ik nog opgezeten hebben van een rijtje in de klas met handen over elkaar en, ja. uh, en mond houden ja. uh, tot de bel klonk ja. naar veel interactiever. Uh, Misschien wel technologisch gedreven, de mens van de 21e eeuw en wij zijn mensen van de 20e eeuw. Ja. Maar we moeten het ook nog een beetje proberen te doen in de 21e eeuw. Ja. Hoe kan het onderwijs dat, dat oppakken? Ja, nou dat is wel heel mooi. En dan haal ik ook even terug naar het gesprek wat ik hier nog net had over de samenwerking met de harmonie. We hebben een heel mooi project gehad, Blazen Broplos. En uh, dat project is eigenlijk binnenschools-buitenschools leren. Ik zei net de term ook nog in het voorgesprek. Waarbij uh, uh, kinderen in de school zeg maar, geconfronteerd werden met muziekinstrumenten. Uh, daar kregen ze lessen van de harmonie. Um, dat hebben ze een aantal kennismakingslessen gehad. En um, uh, waren ze geïnteresseerd, dan uh, konden ze na school, dus buitenschool, konden ze doorgaan met die... Um, uh, uh, met die lessen en konden ze zich verdiepen samen met de harmonie... in een instrument en in muziek. En ik denk als we het... Uh, nou, een van de verschillen tussen de 20e eeuw en de 21e eeuw... is dus dat uh, uh, leren verder gaat dan alleen maar in, die, in dat klaslokaal. En van smorgens half negen tot smiddags uh, drie. Daar is dit een voorbeeld van. Het binnenschools, je start wat op. En leren uh, gaat door ook na drie uur. Of in ieder geval, er moeten mogelijkheden gezocht worden om ook dat leren te continueren. Nou, daar is onder andere dit project is daar een, een voorbeeld van. Dat hebben we opgezet. En uh, dat is echt succesvol geweest. Uh, afgelopen vrijdag is er een, uh, een uitvoering geweest van het uh, Harmonieorkest... samen met uh, de kinderen die mee hebben gedaan. En de komende week is er ook voor Goorle uh, uh, nog een uitvoering. En uh, om vanwege de grote belangstelling en het enthousiasme is er nog zeg maar, een, een traject uitgezet voor de zomervakantie... om nog een aantal uh, uh, kinderen weer de mogelijkheid te geven... om kennis te maken met muziek... en uh, om hen iets te leren buiten de school. Ja, en ik denk dat dat een van de aspecten is... de verschillen is tussen de 20e en de 21e eeuw. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in de tijd dat, nou, ja goed, dat jullie op de basisschool zaten... toen heette het nog lagere school, hè? maar ook in die tijd... ik ben ook natuurlijk een kind uit de, uh, de 20e eeuw... Um, um, was uh, het, je ging naar school en als je klaar was met school, dan ging je buiten spelen Of dan ging je met vriendjes afspelen, uh, afspreken. En um, er was ook niet zo heel veel materiaal meer om bijvoorbeeld uh, jezelf ergens in te verdiepen. Je kon naar de bieb, je kon daar boeken halen. Uh, uh, als je dat leuk vond, hè, over ruimtevaart of wat dan ook, welk onderwerp dan ook. Um, uh, en dat was het eigenlijk wel. Je kon eens dus een keer naar een museum. Op dit moment heb je bijvoorbeeld vanwege de technologie... Uh, uh, kun je ontzettend veel materiaal uh, uh, 24 uur per dag binnenhalen. Maar heeft dat ook een schaduw, Ik de klas vanmorgen... een artikel in de krant, dat ongeveer 1 op de 20... lagere schoolkinderen op dit moment Ritalien slikt. Omdat te veel van ze geëist wordt ze overspannen dreigen te raken... ze lastig worden doordat ze grenzen opzoeken. Wij gingen... Tot vier uur naar school vroeger, nou, dat heb ik er toch nog even bijgezegd. Ja. Uh, en nog bij mijn dochter was de discussie of je op de lagere school wel huiswerk op mocht geven. Dus er was een begrenzing in de dag aan wat je zeg maar, geformaliseerd werd verwacht te leren. Dat heeft nu wel het voordeel dat er ook grenzen getrokken uh, worden. Nu die grenzen weggelaten worden, vraag je ook veel meer van kinderen wat ze ook moeten leren. Dat, dat snap ik ook maar. Hoe pakt dat op in het onderwijs? Ja, Dat er meer druk bij kinderen komt te liggen is inderdaad ook wel iets van de laatste decennia, denk ik. Maar dat heeft niet alleen met het onderwijs te maken, dat heeft met de maatschappij te maken, denk ik. Met ouders. Ja, onder andere met ouders. En met WWW. Met de www Ja, met de wereldwijde web, ah, met, ja, ja, ja. met de tablet, met, uh, met weet ik wat. Nou ja goed. Um, um, enerzijds denk ik. Ik denk op het moment. Uh, uh, ouders, die, um, uh, de, ouders die kinderen hebben, die willen graag het beste voor het kind. Uh, dat is logisch. Gelukkig willen ze dat. Maar wat het beste voor het kind is, dat, is, dat definieert iedereen voor zichzelf. En uh, uh, ik denk dat die grenzen, die zijn veel uh, groter geworden. Ik heb al jaren op een school gewerkt waar uh, uh, uh, de prestatiedrang zeg maar, uh, uh, vrij hoog was. Maar waarbij kinderen dus en goed op school moesten zijn, ook goed in de sport moesten zijn, goed in het muziekinstrument bespelen en ook sociaal zeer vaardig moesten zijn. Dat vraagt wat van een kind. Want hè, uh, uh, op school moet het goed gaan, op al die verschillende terreinen moet het goed gaan. Dat kan een druk leggen. Ik weet niet of daar ritalin uh, voor zou uh, uh, uh, nou ja, helpen, om het zo maar te zeggen. Maar uh, uh, de druk op, op, op kinderen is de afgelopen jaren wel vergroot. Hmm. Het WWW, ja. uh, hè, het World Wide Web, uh, uh, zorgt ervoor dat ook die druk uh, nou wellicht niet minder is geworden. Uh, en, en ook een antwoord is of een middel is om die doelen die, uh, om die te bereiken. Ja. In die zin, als ik jullie verhaal goed begrijp, uh, willen jullie ook, jullie ook een soort nieuwe start of een start maken met de technologische mogelijkheden die er, die er nu zijn. Uh, vergeleken met vroeger, om maar even dat zwart-wit beeld uh, te ja. schetsen. Uh, qua beeldmateriaal is er natuurlijk miljoenen malen meer uh, dan er vroeger beschikbaar uh, was. Elk kind mag verwachten dat dat aangeboden wordt, dat je daarin geholpen uh, wordt. Uh, en dat kost meer geld. Ja. En uh, zeg maar het ene uiterste, Maurice Hond, die zegt: geef elk kind een, een iPad. En de leerkrachten kunnen ongeveer afgeschaft uh, worden. Ja, absoluut. Nee. Ja. ja, ja. ja. Maar dan geef je al antwoord op de vraag. Ja, ja, ja. Uh, hoe zien jullie dat, dat beeld? De technologie is nodig, noodzakelijk, wenselijk, ja. uh, positief. Is ja, ja, bedreigend, is even, lastig. Uh, ja. Nou kijk, uh, het is een misvatting op het moment dat wanneer de technologie steeds meer zijn intrede doet in het leven van kinderen. Maar ook zeg maar, in de scholen, dat de leerkracht overbodig is. Dat is absoluut niet waar. De leerkracht maakt het verschil. De kwaliteit van de leerkracht bepaalt het uh, leerrendement en het leren van kinderen. Um, wanneer de technologie uh, steeds meer in leven van kinderen komt... dan zal een kind daar goed mee om moeten kunnen gaan. De leerkracht zal uh, daar een andere rol in moeten gaan spelen. Die zal dus moeten gaan kijken, uh, uh, punt 1, hoe een kind om moet gaan met die technologie. Maar die moet die technologie ook gaan gebruiken in zijn onderwijs. En uh, daar waar vroeger zeg maar, een boek was en een, een werkboek was en dat was de les is er nu, als het ware, nog een bron extra. En dat is bijvoorbeeld uh, uh, uh, het internet. Um, door die bronnen te gaan gebruiken... Uh, uh, bied je een, een, een ruimer aanbod... Zeg maar, waarin kinderen hun informatie kunnen gaan zoeken. Um, een kind moet dat leren. Een kind heeft iemand nodig... om dat uh, uh, goed uh, uh, voor hem te structureren. Om daar lijn in te zetten. Om daar uh, sturing op te krijgen. Ik denk dat het een misvatting is dat wanneer je kind een iPad geeft... en uh, je geeft hem een opdrachtje... dat een kind dat automatisch uit zichzelf kan gaan doen. Dat is, dat, dat is... Onderwijs, leren, heeft ook te maken met interactie. Heeft ook, en vooral bij jonge kinderen... heeft te maken met het praten over. Daar leren kinderen heel veel van. Het samen doen uh, leren kinderen heel veel van. Het gaat juist ook om... internet erbij is een bron erbij. Een uitstapje naar een museum met gerichte opdrachten en uh, vragen, is ook een bron wat gebruikt kan worden. En wellicht is dan het internet op dat moment niet nodig geweest. Nee. Maar, maar uh, is dit al het beeld dat, dat uh, elke leerling een iPad voor zich heeft... en dat uh, de leerkracht bezig is met uh, de mensen, ja, het ja, dus klassica, min of meer wegwijs te maken... in uh, hoe je die bron gebruikt, wat je er allemaal tegen kunt komen. Dat is nog niet uh, wat, wat het... Uh... Bij ons op school niet. Nee. Nee, nee, nee. En daar wil ik ook niet net toe. Dat dat niet, nee, is. ik wil er niet naartoe dat elk kind een, een eigen iPad heeft en daarmee aan de slag gaat. Nee. Ik vind, um, um, want we focussen nu erg op inderdaad, hè, dat, dat leerstuk, hè, zo voor, uh, uh, middels uh, internet. Onderwijs heeft daarnaast nog een andere uh, uh, opdracht gekregen. Hè. Het is niet alleen maar dat leerstuk, maar het is ook, kinderen moeten ook leren om met andere kinderen om te gaan. Socialisatie is een van de doelen van onderwijs. Persoonsontwikkeling hoort daarbij, competentievergroting. Dus op het moment als je zegt van goh, we focussen alleen daarop, dan dan missen we een aantal andere opdrachten in het onderwijs. En um, het onderwijs is de plek ook waar kinderen in een grotere groep komen uh, uh, dan de thuissituatie. Ja. Daar moeten ze leren omgaan met andere kinderen, met groepsregels, met ander gedrag. Wie ben ik? als het gaat over deze situatie. Hoe, hoe houd ik me daar? Dan hebben we het ook over de multiculturele maatschappij. Daar uh, onder andere. Onder mm -hmm. andere ja. Maar het heeft ook te maken met verschillen tussen mensen... en verschillen tussen kinderen. Want je, uh, als je naar een klas kijkt... waar bijvoorbeeld 25 kinderen zitten... dan zitten daar 25 gezinnen achter. En 25 gezinnen hebben 25 verhalen. En hebben 25 behoeftes. En 25 doelen met elkaar. Mm -hmm. hè, dat, die gezinnen. Mm -hmm. En kinderen... Uh, ...komen bij elkaar in die klas. En dan kan het zijn dat de ene uh, uh, een andere culturele achtergrond heeft dan de andere. Dat is iets waar wij kinderen Concreet in moeten begeleiden. Concreet hebben we al uh, klassen waar, waar uh, statushouders, kinderen van uh, statushouders, vluchtelingen... Uh, ...aangeschoven zijn en uh, deel uitmaken van de klas? Uh, vluchtelingen zit ik even te denken. Nog niet, maar wel kinderen vanuit uh, met andere uh, achtergronden. Marokkaanse kinderen, uh, kinderen uh, uh, Egyptische uh, kinderen... Um, ik was vorige week nog in een groep en daar werd gesproken over de verschillende talen in de klas. En daar, daar was één klas, daar waren drie kinderen en uh, de ene sprak Som Somalisch thuis, de andere Berber en de andere Egyptisch. Ja. Dus dan hebben we het over een groep van 25 kinderen waar dus drie kinderen in zitten met een andere culturele achtergrond. Uh -huh. um, goed, uh, uh, uh, dat is een gegeven. Um, uh, ik heb geen klasse, zeg maar met uh, 15, 15, uh, 15 verschillende culturele achtergronden en 15... Goorlisse achtergronden. Nee. Voor mij is het veel interessanter om te kijken uh, van goh, al die kinderen die komen vanuit gezinnen. En elk gezin heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen, uh, zijn eigen achtergrond. En um, het is juist goed om kinderen bij elkaar te brengen en om te leren van de verschillen uh, van elkaar. Maar ook om te kijken van wat bindt ons nu eigenlijk daadwerkelijk. In het onderwijs wordt erg gekeken naar de verschillen. Hij is achter dan meer achter dan, dan zij. Zij staat al uh, is al verder dan, uh, dan hij. Wordt uh, uh, een paar maanden geleden hebben we een studiedag gehad en een van de quotes die ik toen gegeven had is van: laten we eens kijken wat ons bindt. Waar zijn we samen sterk in? Waar uh, maken we geen onderscheid in elkaar? Maar waar? We, mm -hmm. we zitten natuurlijk met het overheersende neoliberale klimaat en, en het mensbeeld van de, de mens als uh, autonoom consument en, en mm -hmm. mondige burger. En, en, uh, um, um, dat, dat is lastig als je een verhaal gaat vertellen over, uh, nou ja, wij zijn samen um, in een groep en we letten niet zo op de, de mm -hmm. verschillen. De, de concurrentie dat, dat, dat speelt eigenlijk niet bij ons. Dan zit je toch een beetje haaks op, op, op de vigerende maatschappelijke ja, wens. Ik, ik zie in de maatschappij ook een, een tendens dat mensen uh, uh, elkaar weer opzoeken... om uh, gezamenlijk opdrachten aan te pakken. Uh, burger, uh, wijkinitiatieven, om het zo maar te zeggen... waarbij uh, wijkbewoners uh, met elkaar veel meer samen gaan doen... om bepaalde doelen voor hen uh, uh, uh, op poten te zetten... En daarbij is dus uh, uh, he, inderdaad dat neo, uh, nou goed waar wij het over hadden, he, het autonome ik. Uh, en daarnaast zie je ook uh, uh, dat in de maatschappij, dat we daar misschien wel een klein beetje in doorgeslagen zijn een aantal jaren geleden. En dat mensen elkaar toch weer moeten opzoeken om met elkaar uh, bepaalde doelen te kunnen bereiken. Ja, ja. Dat klinkt alsof je als onderwijsgevende minder neutraal bent dat misschien wel eens gesuggereerd uh, wordt. Nou, je maakt keuzes hoe de samenleving eruit ziet, hoe die eruit zou kunnen zien. Je uh, schat tendensen in die op je afzien. Meer samenwerking uh, is anders dan ieder voor zich en God voor ons allen. Uh, maar het is niet allemaal katholiek onderwijs meer, dus misschien dat dat niet meer zo lukt zoals, uh, zoals vroeger. Uh, en je hebt een bestuur boven je staan. Ja, een, ...voor heel Goorlen één gemeenschappelijk schoolbestuur. Uh, laat dat daar ruimte voor zeg maar, om individuele scholen ook dit soort individuele invulling te laten geven... ...of is het toch de bedoeling dat de scholen van Goorlen herkenbaar zijn in hun kwaliteit, in hun aanbod omdat ze op elkaar lijken, of omdat ze van elkaar verschillen. Ja. Nou, de scholen, hè, de, de, de Edulei is ik uh, uh, denk dat je daar ook op doelt. Hè. Uh, mm. Daar zitten inderdaad de scholen onder. En daar zitten de katholieke scholen onder en de, uh, de openbare scholen. Dat is geaccepteerd door uh, de minister. <coughs> of door de staatssecretaris. Uh, dat dat in één, één stichting ja, ja. zit. Ja, dat is geaccepteerd. Dat is geaccepteerd. Ja, oh, dat wisten we nog niet. Ja. Ja, het is niet gefuseerd. De scholen zijn niet gefuseerd. Binnen de stichting de die hetzelfde zijn. Zijn, nog twee, uh, zijn die twee takken nog. Ja. Uh, uh, daarin um, uh, we spreken de directeuren van die uh, verschillende scholen spreken met elkaar. En een van de dingen die we erg belangrijk vinden en die de bestuurder zeg maar, ook uh, uh, wil blijven uitstralen... is die eigen identiteit van de school... Dus we proberen een aantal zaken zeg maar, voor alle kinderen hier in Goorlen uh, uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en die zes scholen, dat zijn allemaal zes scholen met een eigen identiteit. En uh, het, Bij de boogscholen de, uh, zitten daar, hè, is dat de openbare identiteit en bij de katholieke scholen is dat de katholieke identiteit. De invulling zeg maar, van die identiteit, die, laat, die ligt bij de verschillende scholen. Ja, en we proberen met elkaar een aantal gezamenlijke waarden af te spreken, waarvan we zeggen, van goh, kinderen in Goorlen die, um, uh, die naar school gaan, die worden geconfronteerd met deze waarden. En de invulling van die waarden, die ligt bij de school. Ja. Maar aan welke waarden moet ik dan denken? Uh, bijvoorbeeld professionaliteit en lerend vermogen. Wij willen allemaal dat kinderen in Goorlen uitdagend onderwijs krijgen. En uh, dat, er, dat kinderen leren, zeg maar, uh, leren te leren. Uh, daar hoort onder andere ook 21st century skills bij. Maar de uitvoering hoe wij met 21st century skills bezig zijn en bijvoorbeeld een andere school, die is verschillend. Ja, daar, daar zijn we dan weer vrij in, om het zo maar te zeggen. Die noemen het 21e eeuwse vaardigheden. Nou, bijvoorbeeld, maar daar waar accenten gelegd worden, 21e vaard, eeuw vaardigheden, die zijn natuurlijk heel divers en heel groot. En uh, daar is ontzettend veel onderwijs onder te schuiven. Um, en de keuzes die school daarin maakt, op welke wijze we dat uh, uh, gaan uitvoeren, die ligt bij de school. Ja. Er is ook geen geschreven regel of een geschreven wet. van zo moeten de 21e eeuwse vaardigheden eruit zien. Nee, en ze zijn gedefinieerd. en de invulling, dat doe je met elkaar. Het ja. team in overleg met de ouders. of is dat. Overlegt er niet? Nou, we hebben natuurlijk, uh, uh, ik als directeur, uh, samen met uh, het team, zijn we daar vorm aan aan het geven. En daar hebben we de MR, die wordt daarin betrokken. De MR. Ja, medezeggenschapsraad, ja. die weet waar we mee bezig zijn. Ja, er is een schoolplan geschreven voor de komende vier jaar. Uh, een schoolontwikkelplan wordt er geschreven voor ieder jaar, waarin we uh, uh, zeg maar onze ontwikkeling beschrijven. En dat uh, beide plannen <coughs> worden uh, uh, voorgelegd ook bij de MR, en die worden toegelicht. Ja. Nu, eh, onderwijsgevende, maar soms denk ik dat dat toch vooral middelbaar onderwijs is... We ...hebben we toch een zekere reputatie opgebouwd van klagen. We <laughs> hebben het moeilijk, we hebben ja. het zwaar. Ja, Eén ding zien. wat ik denk dat iedereen daar wel in deelt... ...en dat gevoel kreeg ik even toen je het over plannen begon te hebben... Ja. ...is het bureaucratische deel ja. uh, van het werk. De verslaglegging, de regelgeving... Uh, ...geen kind mag buiten de boot vallen, dat betekent dat het dossier op orde moet zijn. Ja. En dat is wat anders dan geen kind mag buiten de boot vallen... ...omdat hij uh, gelukkig is op school en het naar zijn zin uh, heeft. Ja. En als het dossier dan wat minder op orde is, zou je denken, zwaar. Maar die keuze hebben jullie denk ik niet meer. Nee, nee. nee nu is het zo, uh, de, de administratieve druk is de afgelopen jaren inderdaad toegenomen. Uh, er moet meer verslag gelegd worden, er moet meer gecommuniceerd worden, ook uh, uh, intern zeg maar, over kinderen, maar ook richting ouders. Daar zijn allerlei systemen voor, daar hebben wij ook een systeem voor. En dat moet inderdaad meer vastgelegd worden, dat klopt. Maar daar uh, zit je niet mee. Uh, is dat een kwestie van leeftijd? Uh, of ik daarmee zit? Ja, dat, dat je zoveel papierwerk oh, hebt. Nou, dat vind ik jammer. Vind je wel jammer. Ja, ja, ja, dat vind ik zeker. Dat vind jammer. Ja ja, ja, ja, ja. Maar goed, wij ontkomen daar niet aan. Ik bedoel, alle scholen moeten dat doen. Daarnaast is het zo... Um, uh, laatst een gesprek gehad met de inspecteur... ook om te kijken van... goh, wat, wat wil je dan zien op een moment... als je bij ons uh, uh, uh, langskomt? En dan um, heeft hij geen lijstje... met van, ik wil dit dossier zien, dat dossier. Er moet zo opgebouwd zijn, zo opgebouwd zijn. Uh, daar is toch eigenlijk overkoepelend... van, goh, breng de ontwikkeling van de kinderen in kaart... En uh, uh, laat zien dat je met die ontwikkeling bezig bent. En dat is vrij breed geformuleerd. Maar dat geeft ook meteen aan dat je daar wel wat keuzes in kunt maken. Um, dus... Ja, maar los daarvan zullen wij de administratie goed op orde moeten hebben. Dat moeten alle scholen in Nederland. Op het moment als dat, dat niet het geval is en de inspecteur komt langs, dan zul je dus inderdaad uh, uh, daar een, nou ja, een waarschuwing of een, uh, ja, een opdracht op van krijgen. Maar tegelijkertijd geeft die inspecteur dus een signaal van die soep die wordt niet zo heet gegeten als die uh, eigenlijk officieel is opgediend. Dat is de vraag. Dus je zijn. Ja, nou ja, goed. <lacht> ik, ik denk dat. Uh, um, uh, uh, de, uh, gelukkig komt iemand niet alleen maar naar de dossiers kijken en alleen maar de hele dag in de dossierkast uh, nou, die inmiddels digitaal is natuurlijk, maar uh, uh, uh, aan het gras is. Maar die gaat ook de school in. Die gaat ook kijken wat hij ziet. Die gaat gesprekken voeren met ouders, met kinderen, met, met leerkrachten. Om ook zeg maar, te zien op welke manier is deze school bezig met zijn, uh, met zijn ontwikkeling. Mm -hmm. Dus het is en, en, en het is als, als directeur is uh, uh, eigenlijk gewoon de vraag van... Oké, okay, als je schoolontwikkeling op wil zetten... Hoe ga je ruimte en tijd creëren om dat met je team samen te doen? En um, dat vraagt dus een bepaalde creativiteit. En uh, dat, zoeken naar mogelijkheden. En uh, kijken hoe je mensen zeg maar, hè, in ontwikkeling kunt krijgen. Ja. Weer samen naar school. Is dat gelukt? Um, de kinderen met rugzakjes. Met, uh, met... Ja, dat is eigenlijk inmiddels passend onderwijs. Uh... Is dat passend onderwijs? Ja. Dat, is, uh, dat, dat nou, lukt? het is nog niet gelukt. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar goed, zover, ik denk ook niet dat we al zover zijn om te zeggen dat het gelukt kan zijn. Maar het is nog niet gelukt, nee. Nee. is de verwachting dat het gaat lukken of dat de uitval gaat toenemen? En we dan op de dwalingen ons wegens moeten terugkeren? Nou, ik denk dat... Um, ik heb zelf jaren in het speciaal onderwijs gewerkt. Mm. Dus ik weet uh, inderdaad uh, hoe daar de ontwikkelingen zijn... en wat voor soort kinderen daar binnenkomen. Maar dan praten we wel over jaren terug. Ik heb nu ook nog wel contact met mensen die in het speciaal onderwijs uh, werken. En daar zie je dat de klassen kleiner worden. De school wordt echt daadwerkelijk kleiner. Maar in de tijd dat ik groepsleerkracht was van, uh, in het speciaal onderwijs... zag ik ook kinderen binnenkomen waarvan ik dacht eigenlijk hoort hij hier niet te zijn. Maar gewoon het reguliere basisonderwijs. Dit kind had met een extra aai over zijn bal, af en toe wat extra aandacht. Had hij het gered in het reguliere onderwijs? En uh, we hadden vaak ook terugkommomenten met de, de basisschool waar uh, het kind vandaan kwam, um, uh, het, de reguliere school. En dan zagen we, uh, nou goed, dan hadden we het gesprek ook. En dan uh, soms werd er inderdaad ook wel gezegd: van "Ja, eigenlijk had hij niet hoeven gaan. Uh, maar het lukte ons op dat moment niet meer. Um, ik denk dat als ik naar die kinderen kijk, dan, um, uh, die hadden niet naar het speciaal onderwijs gehoeven. Mm. Nee. En er zijn blijven kinderen die naar het speciaal onderwijs moeten gaan. Dat blijft, dat blijft ja. Nee. ja. En als het streven is om dat uiteindelijk helemaal terug te dringen, dan uh, gaat passend onderwijs dan lukken. Dan denk ik, nee, dat gaat, dan gaat het niet lukken. Er blijven kinderen waar een, in een reguliere setting uh, geen antwoord op te geven is. Goed, nou, we hebben heel wat uh, aan de orde gesteld, Gerard, zo uh, in de gauwigheid. Twee kleine nieuwtjes dan Nog twee een. kleine nieuwtjes. Vooruit. In het kader van onze samenwerking met het Brabants ja. Dagblad. Uh, Stijns E-café komt van de week aan de orde. Heeft gemeente bij voor de rechtbank gestaan. Hebben ze verloren. Ja. Gaan een hoge beroep. Daar gaan ja. we meer van horen van de week. En het Brabants. Uh, nee. Uh, de Stichting Biodiversiteit, die we ook wel eens in de uitzending hebben gehad. Uh, ...hebben bezwaar tegen het pad voor minder validen uh, op de rechtenheden. En daar gaan we morgen wat van horen, hoe dat nou precies uh, zit. En dan mag jij de afkondiging doen. Maar het pad moet er komen. Nou, we gaan uh, afkondigen. Uh, nou, dank uh, Herman Roberts voor uh, je komst uh, en je boeiende bijdrage aan Goldse Kringen. We hebben al afscheid genomen van Jan Hermans en Annemiek van Puyenbroek... ...toen we het uh, hadden over uh, uh, Huub Hermans... Uh, dit was Schoolse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Nou. Oh.